Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een uiterste poging vraagt de politie aan 8000 viezen om DNA af te staan. Straks houdt het de Openbaar Ministerie een persconferentie. Het politieonderzoek naar de moord is een van de langstlopende en intensiefste ooit. Uit het onderzoek is onder meer duidelijk geworden dat de dader haar kende en waarschijnlijk in de buurt woonde. Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord. Haar lichaam werd gevonden in een weiland bij Veenklooster. Ongeveer een derde van de directeuren van woningcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de Bakken de Norm. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad en de regionale kranten Stentor. 83 directeuren verdienden meer dan de norm van, van, uh, van 193.000 euro. Sinds de zomer van 2010 mogen corporatiedirecteuren niet meer verdienen dan de premier. Op de Democratische Conventie heeft oud-president Clinton zijn steun uitgesproken voor president Obama...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 A13 naar Rotterdam, bij Del zuid 3 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum, voortknopend Gorkum ook 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij knooppunt de Brechtseplein 2 en verderop bij Moordrecht nog eens 2 kilometer. Richting Hoek van Holland, bij Nieuwenkerk aan de IJssel 2 en bij Rotterdam-Krooswerk ook 2 kilometer. A27 Almere-Utrecht bij Wildhoven 2 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort voor het knooppuntreins weer 2. A28 utrecht Zwolle bij Leuze 2 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht voor Leuze 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja. En uh, dat we gelijk zouden gaan beginnen met Stefan. Want hij zit er al even. En uh, die meneer, de cooldown heeft hij al gehad. Want hij is natuurlijk wel druk aan het sporten geweest. Ja. ja vertel. Ja, vor vorige keer uh, was je nog in de Heb je nou eerst gelopen? En, uh, of heb je al gelopen?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 ja, en hoe meer mensen daar aan deel gaan nemen. Een aantal ambtenaren hebben daar aan deelgenomen. Ik heb alle inwoners die er aan deelnemen. Ik heb in een topsporter die er ja. aan deelneemt. En het geeft ook een heel, uh, heel goed beeld van nou ja, hoeveel loopt die, uh, die, die, die wethouder die uh, en meerdere dagen per week uh, achter zijn bureau zit. En hoeveel doet die topsporter uh, aan bewegen. En dan ligt natuurlijk ook aan wat voor sport hij doet. Hoeveel hij ja. beweegt. Maar op zich heeft het wel een, leuke, een leuk idee. Deze topsporter had dan een iets minder goede week. Dus die, uh, die liep geloof ik iets van 15.000 of 16.000 stappen per dag. En wat, wat doet hij? Nou, sport? dat is best veel. Uh, dit was een. Schaatser. Schaatser. Nou, die zijn meestal wel bewegelijk, toch? Ja. ja. Maar ja, goed. hardlopen. Nou, dat, ja, dat is wel waar, ja. ja. Houdt u uh, de fiets, hè? Kun je even met fietsen? Telt dan, dan telt hij niet. Nee, telt hij niet. Nee. Nee. Nee. Nou ja, op zich, die, hij neemt hem wel mee. Maar, uh, want dat zou, dan hij zou eigenlijk niet eerlijk zijn. Ja, hij telt wel mee. We hadden hier uh, Peter Zwets, een van de ambtenaren bij onderwijs. En uh, die heeft, je ook elke dag vanuit uh, Bennenbroek naar, uh, naar Zandvoort toe.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 ja, dat vonden we wel de moeite waard om dat te belonen. Nou ja, hij is weer in Kenia geweest, berg op, bergje af. Dat <laughs> ja. Al, uh... ja, nou ja, ik hoop dat hij dit jaar, uh, <laughs> uh, volgende week weer, uh, weer meedoet. Uh, nou, dat is ook de boodschap natuurlijk. Uh, oh ja. Iedereen, ja. Ja, uh, iedereen moet meedoen. Daar, daar, ja, daar wil daar het om. Eigenlijk, het eigenlijk ja. laat je zien door een aantal mensen zo'n stappen te laten geven. Van jongens, dit wordt er gelopen, ga het ook eens doen. Ja, en je wordt bewust van het aantal stappen dat je zet. En ik heb het nu zelf ook al een, uh, een deze week meegelopen. Vorige keer meegelopen en deze week weer.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 een, dat is best wel. Ja, als dat je de, ja, Je ja. doet de golfbeweging al. Golfbeweging is inderdaad wel. Uh, ja, daar kom je al heel in. Maar um, nou ja, goed, dat staat dus ook een beetje voor die beweegnorm, hè? 30 minuten bewegen per dag. Uh, uiteindelijk kom je uit op die 10.000 stappen per dag omdat je die 30 minuten erbij haalt hè? Uh, in, in de sportwereld ik wil niet zeggen overspoeld, maar er worden wel steeds dingen bovenop gegooid hè? Die, die stappen, uh, 30 minuten dit uh, ochtendgymnastiek kijk naar, de, doe mee met tv ja. dat heb ik gehoord, dat is heel vroeg geworden ochtend ja, of zes je, ja, dus <laughs> voor, de, voor de vroeg op <laughs> ja. ben je niet bang dat er, dat er te veel van dat soort dingen komen nogmaals, een, een, een, begrijp me niet verkeerd sporten moet gestimuleerd worden ja. maar schou je niet kunnen denken, dat is weer zo'n actie ja, dat zou kunnen. Ja. Want die 30 minuten, je ziet bijna elk dorp wat je binnenrijdt, staat tegenwoordig zo'n bord. En ik denk ja. dat zo ja, dat soms dat gekregen Dat is ook, het ook het geen actie, dat is meer, dat is meer een, een, een statement om aan te geven, joh...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 Niet ontbijten. Als we daar al mee beginnen, zou dat al een goede start zijn, ja natuurlijk. Er is geen motor die werkt zonder brandstof. Nee, die motor moet eerst gestart worden. En als gestart wordt, doe er ook de goede brandstof in. Anders loopt hij ook niet. Daar moet je dus advies over krijgen. Over dat beweging. Een tijdje geleden is uitgekomen dat in Zandvoort de dikste kinderen hebt. Dus die eten dus of roepen te veel. Komen die nog in, in, uh, in, in beweging? Zit daar nog actie in wat betreft de gemeente Zandvoort? Ja goed, we zijn continu bezig met, uh, met acties. Ik mm -hmm. denk überhaupt en het beweegt natuurlijk gewoon voor Pas die al jaren draait. Maar uh, denk ook aan de projecten die op scholen draaien. De project, ja. schoolactiviteiten, de activiteit tussen school, voor, voor-, tussen- en scholen, uh, Lesprojecten die we samen met de scholen proberen te doen. We zijn nu bezig. En ik zeg niet dat het gaat lukken, want anders krijg ik meteen allerlei <lacht> mensen op mijn dak. We <lacht> zijn bezig om samen met uh, Van Vesem hier in het dorp uh, een gezonde lunch uh, te organiseren. Of een gezond ontbijt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 Maar ja, zo zijn er nog veel meer partners in Zandvoort die dan een rol daarin kunnen betekenen. Dat het niet alleen maar gaat om bewegen, maar dat ook de voeding daarin een ja. belangrijke rol speelt. Want dan krijg je natuurlijk die wisselwerkingen. Want als je goede voeding neemt, dan krijg je ook veel meer energie. Exact. En ja. dan ga je ook wel meer bewegen. Ja, ja. nou ja. Ja. ja. ja. ja. ja. <lacht> een uithangbord. Een uithangbord. Nou nee, maar ja. Ik, ja. Ik, ik, ben, was, ik ben helemaal niet. Want wie weet, ik, uh, ik rook. En, uh, drink. En, en uh, ik drink wel. Geniet van het leven. Maar daarnaast ben ik ook wel heel erg bewust bezig met goede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 Is dat goed? Ja, tuurlijk. 023 574 0116. Ik zal het nog een keer herhalen. 023 574 0116. Als u daar gewoon aangeeft, ik wil deelnemen, dan is dat uh, helemaal geen probleem. Dus ik natuurlijk even met de stappenteller. Waar haal ik die vandaan? Dat zal de ja, volgende vraag geweest. Ja. Ja. <laughs> ik, denk, ik, ik, ik kop hem vast ik hem even in. Ja. Uh, we hebben niet voor iedereen stappen, dat gaat niet lukken. Nee. Uh, maar tegenwoordig hebben we heel veel smartphones die iedereen uh, heeft. En uh, daar heb je tegenwoordig allemaal apps voor. Dat zijn de pedometers, om het zo maar even te noemen. En uh, nou, die kun je, daar, uh, kun je daar downloaden. En zowel Android als uh, Apple heeft die in de store staan. En die zijn gratis. Oh, dus als je die erop stapel. zet en je stopt okay. die lekker in je, in je broekzak, dan, uh, dan is dat ook een uitstekende stappenteller. Helemaal goed. Ja, dankjewel. Ja. Goed. Veel plezier volgende week. En de laatste week. En dan aan het eind praten we nog eens een En jullie stappen zie ik ook binnenkort tegemoet. Dat ja. oh, is goed Bij, hoor. De, Want dan heb, kunnen we je later op de radio uh, terugkoppelen. Nou, jij uh, die 10.000 stappen hebt. Uh, uh, geroepen ja? ik heb al uitgerekend dat ik deze week al zonder teller heel veel stappen heb gelopen. Stel <laughs> bedankt. Ik zie ze te goed. Stefan, dankjewel. <laughs> dankjewel <bro. laughs> Fijne dag. Drie keer 18,5 ja, is niet 18, in... 18, Ja, is goed. Krijgen we muziek? Zulders of Swing, dat uh, had natuurlijk een beetje te maken met het vorige onderwerp, ja. maar zeker met het nu dit onderwerp gekomen. Ja. Tony Zwanenburg, aangeschoven, uh, vroeger bedrijfsleider van de Slipschool, uh, ook nog coureur geweest, gaan heel uh, en, en terug. Tony, je bent een beetje bij doen? Sorry, dan, ja. kan komen. sorry. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, uh, Goedemorgen, We hebben het over de Slipschool, uh, gaan heel, heel, heel en terug en dan beginnen we bij de weg. Ja, dus kort. Uh, dan heb je het over 61 ja. Een beetje de, de, de, nou de. Daar is het allemaal begonnen, ook met slotenmaker maken. Ja, de de eerste slipschool was er bij ja. Thijs? Die was in 57 is begonnen. In 57 Ja. En ik kwam in 61 aanwaaien. Als uh, jonge uh... Baanspuitertje. ja <laughs> hoe, hoe ging dat toen in zijn werk? Want ik zie uh, tegenover van die mooie installaties. Ja, uh, dat, uh, dat, uh, er is één uh, moment geweest dat uh, Jan Brown en ik vaste baas buiten waren en dat stond ook op ons loonstrookje. Ja, ja. ja? En, nou, daar is het begonnen in uh, Jacques-Pertijzenweg. Uh, ja, ik kwam aanlopen en uh, Rob uh, had geen baanspuiter en die vroeg uh, of hij de baan wilde naar spuiten met een tuinslanger. Dan stond je met een tuinman? Met, en zo. met een tuinslangetje. Ja. ja. Dat was in 1961 uh, zo beetje. Ja. dat was zelfs negen jaar, dus eigenlijk mocht je niet op de loonlijst, maar je ging wel... Nee, nee, Ik ben toen ik 15 was ben ik op de loonlijst nou, Oké, okay. en daarvoor stond je gewoon... Uh, uh, je, je... In mijn vrije tijd. <laughs> ja, nou. Volgens mij deed jij niks anders als baanspuiten in die tijd. Nee. Je was dat dagelachtig? Nee. Ik moest uh, woensdag uh, morgen naar school. Maar dat sloeg ik allemaal over. Ja. Want ik heb mijn hele leven op school gezeten. Ja, de slipschool bedoel ik. Ja, je, je zat al op school. Uh, toen je 15 werd mocht je dan nou gaan werken. Toen ben je in dienst genomen bij uh, Rob Slotema. Ja. Hoe is dat verder verlopen? Want van baanspuiten tot coureur, daar heb je heel wat tussen gezeten toch? Ja, ik... Uh,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 Komen ze ook in de midden 60s. Ja, ja. Ja, even ja, zo okay, ziek. Ja, oké, ja. Nee, dan Ja, want uh... jij was 5. Ja. Ik was 5 65, ja. Ja. ja.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 En in 1964 is hij geopend.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 De, de kop van, uh, van de uh, parale... burgemeester van de stad. Ja, ja, dat is. Uh... Tien jaar geleden. of elf jaar geleden. Dus elf is jaar modern, ja, ja, klopt. Ja, ja. Uh, jij hebt de eerste geopend? Ja. En Jan heeft deze geopend? Nee, de eerste was Jacques-Pertijzenweg, maar er was geen opening. Nee. De tweede heb ik geopend. Dat was daar beneden bij, uh, bij, uh, bij, het, bij het huisje. Bij het huisje. En deze, de. de Slotenmaker, of de BMW Experience. Slotenmaker heet dat nog wel. Ja. Is, uh, dat is. Uh, Doe je aan geopend. Is, uh, BMW Experience iets anders als Rob Slotermaker Slipschool? Ja, ja, heel anders. Er zijn dus twee uh, activiteiten die je daar kan doen. Ja, ja dus ze hebben zoveel uh, mogelijkheden. Dus, uh, dat dat is, is, helemaal, is helemaal nieuw, hè? Die uh, BMW ja. Experience. Ja, ja, ja. En, maar er staat dus wel Slotenmaker is de enige in de wereld die ja. BMW Experience Slotenmaker heet. Ja. Daarvoor uh -huh. maakt het voor Zandvoort zo uniek. Ja. En uh, er en, nou, schijnt dus nu echt het programma qua Slip Onderdelen kan je daar echt ontzettend veel doen. Ja, dus het, dus het is zo uitgebreid en uh, ja. oh, mooi. heel mooi. Ja. Maar jij bent nog altijd tijd een simkaas. Ja. Dat is natuurlijk een heel Voor... verschil met wat je nu uh, ja. als BMW over die baan hebt. Eerst uh, oude Volkswagen's. Ja. Die huren we bij Davids. Garage Davids. Ja. We zitten bijna uit het programma van de voorzitter die draait zich al om zo ja. uh, Zandvoer weg te kapen. Ja. <laughs> maar dit is inderdaad een hele opbouw van uh, uh, ja, ja. Uh, en je ziet nou ook hoe modern dat allemaal is. Hè. Ja. We hebben het verbaaspuitens, nou dat kun je schudden, want er staat een prachtige installatie die, uh, ja, die sproeit. Uh, ik was er een tijdje geleden, toen liet men mij zien, dat je uh, zonder handrem de berg op kan rijden. Ja. Nou, ik had altijd geleerd dat dat ding aangetrokken Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, Dat hoeft allemaal niet. Ja, wel nee jongen, dat is helemaal niet zo. <laughs> <weet je>, <coughs> Hou je dat nog bij, Tom? Die, die techniek. Ga je af en toe nog wel zijn? Nee. Ja, ik ga er wel heen, maar uh, je bent niet meer, uh, ik heb een, uh, een scootertje. Meer dan zat. <laughs> daar kan je ook mee slippen, want we vonden gisteren nog een meisje die was van de scooter afgeslippen. Oh, ja, daar kan je ook mee. Daar moet je ook mee, mee, ook mee zijn. Ja, ja. Mee zijn. Nou, wat ik wel heel leuk vond om er vanmorgen te zien, ik wist dat je in de uitzending kwam, dat er dus vandaag natuurlijk historisch. Ja, uh, een Ja, maar er stond dus al een file. Om, ik stond om kwart over negen Ja, morgen de wordt het er helemaal... Er stond er al een er. dikke file op de Verlennepweg. Dus ja, morgen wordt het, het helemaal erg ja, ja. Nou, Als het dit weer blijft. Ik hoorde van... Uh, ja, het wordt mooi weer morgen. Ja, van Erik ja. Weijers, die was hier vorige week. En die zei van nou, we hebben al 80 uh, inschrijving. Tachtig ja, auto's die inschrijven. Dat is ja. al, uh... Ik ben gisteren uh, even wezen kijken. En foto's gemaakt. Jongen, dat is werelds. Ja? Echt. Ja. Nou, ik ben ook zeer benieuwd naar de parade door het dorp. Ik hoop, ja, dat, dat is... Dat ze twee rondjes rijden in plaats van Dan één. Jongen, vroeg, vroeger had je bij, bij Davids en bij Kooyman, Daar reden al die formule 1 auto's gewoon over de weg naar het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 En dan vanavond toch naar het dorp. Ja, sowieso. Uh, ja. Ja. Nou, dan zien We zien elkaar zeker bij het museum, denk ik, vanavond. Sowieso. Bedankt voor ah, de komst. Dank u wel. Dank je wel. Uh, we gaan het zien vanmiddag. Okay. En dankjewel. ga lekker genieten dit weekend. Ja, sowieso. Hey, bedankt. Dank je wel. Ja.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 de open monumentendagen in Zandvoort dus. Open Monumentendag Zandvoort is een andere als de Open Monumentendag die uh, landelijk gedaan wordt. Nee, toch? Het is één We organisatie. Het dezelfde dag. We zijn dezelfde dag, de tweede weekend van september. Het okay. is landelijk de open monumentendag. Ja, landelijke groen. open monumentendag die, uh, die jullie de voor Zandvoort organiseren. Ja. Uh, het thema dit jaar is op zoek naar groen. Ja, dat was een beetje een moeilijk thema. Uh, waar, waar vind ik groen? <laughs>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 door Nel Kerkman gewezen op de Bol bovenin. Ja, prachtig hè? Ja, maar je komt er zo vaak in en uit. En ja. niemand ziet het. En niemand ziet het. <laughs> dat is, is, is dat niet raar? Ik ben er nog nooit in geweest. Nou, ja. mooie reden. Dus ik ga volgens ik exact even exact even morgen even kijken. F, de, ja. het, is, het is fantastisch. Stijl als je nu naar boven kijkt, denk je, hé, hey, dat heb ik nog nooit gezien. Maar de kamer daarachter, de De, de burgemeesterkamer, nou, ja, dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Ja. En beneden waren natuurlijk ook bepaalde, zijn ook de kamers allemaal veranderd. Het was Vroeger een Politiebo geweest, hè? Ja. het raadhuis. Dus. De bak zat ervoor. Ja, de bak staat een mooie deur. We hebben erin gezeten. Maar goed, het is een verhaal dat kunnen we volgende week vertellen. Ja. Daar ja. ja. we kunnen we heel lang over praten. Ja. Laat het even, waar uh, we, uh, het even met ja. je kort houden. Ja, kort. Maar ja, want, dan gaan we daarna om twee uur, half twee, twee uur willen we aandacht vragen voor uh, de rooms katholieke begraafplaats.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 Het staat op de site van de Open Word maar het komt volgende week in de krant te staan. Okay. Helemaal okay. uitgebreid, met oh, alle tijden en alles erop en eraan. Dus ja. lees de lees krant. En zijn er kosten krant... aan verbonden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Hoogstens moet men straks een kaartje kopen bij de ingang van de waterleidingduin, ja, dus om lakies. daar naar binnen te komen. Ja. Ja, dat maar dat is en dat is een rondleiding, maar dan kan ook, men kan ook rechtstreeks naar de waterleidingduin toe gaan. Dat begint ongeveer om twee uur. Ah, okay. ja, maar dan kunnen mensen allemaal lezen, of in de krant van, de onderdag, ja, de krant van Donderdag, of op Open op, op Monumentendag, ja, de website. Een, uh, en informatie. dan kunnen ze alles ja, lezen.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 we gaan het hebben over gevonden en verloren voorwerp. En een beetje over het Karoljon. Ja. Het uh, carillon hoort eigenlijk ook een beetje bij de open monumenten, denk ik. Uh, in zekere zin wel, ja, oh, Ben. Okay. Ja. Hoe oud is het dan? 81, 81 is dit geïnstalleerd. Oh, nou ja, dat blijft mooi. 31. Ja, jaar is mooi. Ik hou van een carillon. Ja, ik vind dat gezellig. Ja. Over de liedjeskeus wordt er we wel eens gediscussieerd. Maar... <laughs> ja, ja. ja iedereen heeft zo zijn eigen <laughs> smaak, zou ik maar zeggen. Van ja. ja. ja. fijne tot Ajax ja. van kom met de trein, geloof ik. Dus er zit van alles in. Maar uh, ja. hoe is dat nou met die gevonden en verloren voorwerp? Want uh, alles werd naar de politie gebracht. Klopt. Uh, de bossen sleutels, alles, fietsies. Wij vinden ook nog eens wat. Hoe werkt dat nu? Uh, um, ja, nou vanaf uh, 1 september kunnen uh, mensen die iets gevonden hebben dat... Uh,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 naar kerntaken zoals het zo mooi genoemd wordt, het afschuiven van uh, werk? Ja, dat wordt wel eens gezegd. Erbij, ja, je klopt geen mensen erbij om dat te doen? Ik krijg, uh, we krijgen wel de taken, maar niet ja. de formatie of middelen mee. Dus uh, eigenlijk is het een, een overheveling van taken uh, naar de lagere overheden. Maar oh, wel ten, ten laste van uh, hetzelfde aantal mensen die in het gemeentehuis ja, werken? dus we gaan uh, dat uh, zo efficiënt mogelijk inrichten om daar uh, die taken in ieder geval te kunnen doen. Ja, en dat begint natuurlijk bij, bij de melding.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 Ja, ik had ook gelezen dat mensen eventueel overdag bij het loket terecht kunnen, toch? Klopt. Ja, bij, bij, de receptie, bij, de, bij de receptie kunnen mensen die een gevonden voorwerp willen afgeven, of in ieder geval melden, dan kunnen ze daarvoor terecht. Dan wordt dat keurig netjes ingevuld, een formulier. En dat wordt centraal geregistreerd. En als de vinder erop staat om het bij de gemeente achter te laten, dan doen wij dat. Maar nogmaals, in beginsel willen we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 En of dat nou een fiets is, of dat je. Bos sleutel. Nee, dat is wat anders. Het gaat over diefstal. Het vermoeden van diefstal. Dus als jij je fiets. Uh, fiets het vermoeden hebt dat je die uh, denkt: hé, hey, die is gestolen. dan doe je de aangifte bij de politie. Ben jij je sleutelbos kwijt, verloren? verloren dan kom je naar de gemeente.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 Ja, dus die, die nou, ommezwaai moeten de Zandvoorters nog maken. van als je, ook de toeristen... ...want als de toeristen vanuit buitenland bellen... ...van uh, ik ben dat en dat voor... ...belst natuurlijk wel de politie. En de ja, politie geeft dat wel door. De politie geeft dat door. Uh, en dat moet ook landelijk uh, uitgerold worden. Want ja? Zandvoort is daar niet uniek in natuurlijk. Het, uh, het is landelijk. Dus daar zal uh, hopelijk... ...en denk ook uh, dat dat voor de hand ligt... ...ook een, een, een stukje landelijke campagne gevoerd worden. Als dat nog nodig is. Want uh, ja, het is 1 uh, juli begonnen. 1 juni, excuses. Dus dat betekent... Dat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 alleen maar achterkomen door het proefondervindelijk uh, van komen we zien we wat er gebeurt. Nou ja, en... Er is geen richtlijn voor haar. Nee, maar we hebben wel alles natuurlijk uh, zodanig uh, ingericht dat we er ook klaar voor zijn. Ja, He, we hebben wel de regels gesteld en uh, ook mensen geïnstrueerd die uh, een rol krijgen in dit proces. Dat het niet is van, nou we kijken wel waar het schip Nee, we hebben het wel goed georganiseerd in, uh, in proces. Ja, je moet het wel voorbereiden. Want Er komt geheid iemand met ik heb dit gevonden of ik ben dat. Klopt. Oor. En dan zijn wij er klaar voor. Ja, nou... ja dat is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 I first ball clip. just her voice and what she said I let my forehead spin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 En uh, we krijgen daarna, wat krijgen we daarna? Daarna is het Alzheimer-café en Hans Auweling die daar de kar van trekt, die, uh, die weet daar alles van. Uh, daar gaan we het zelf over hebben, of het weer gebeurt in, uh, uh, in Noord. En pluspunt, hè. Pluspunt, en claro. Hans Rijmers uh, komt weer vertellen over het Jess-programma. nieuwe jazzprogramma. Nou, dankjewel voor het luisteren, voor het eerstuur en uh, tot naar uh, het nieuws. New selection for your musical Good job.